6 uur. Het NOS-journaal. de Jong. Goedenavond. Arabische Liga eens over sancties tegen Syrië. Boogd premier Di Rupo dankt de Belgen voor hun geduld. 29 wapenvergunningen ingedrokken naar onderzoek. Het weer in het westen opklaringen. In het oosten nog wat regen. Er staat een stevige westenwind, vooral aan de kust. Vanavond helder en minder wind. Minima vannacht tussen 2 graden land in Maart en 7 aan de kust. En morgenochtend mistbanken, later flinke zonnige periode en een temperatuur rond 9 graden. De dagen daarna nemen de bewolking en de kans op regen weer toe. Het was al aangekondigd, maar nu is het definitief. De Arabische Liga legt Syrië sancties op. Omdat het regime daar geweld blijft gebruiken tegen betogers. Alle transacties met de centrale bank van Syrië zijn nu verboden. Ook worden vluchten van Syrische luchtvaartmaatschappijen geboycott. Worden goede bevroren. En krijgen hoge regeringsfunctionarissen een reisverbod. Midden-Oosten-deskundige Leo Quarte, goedenavond. Goedenavond. Deze sancties gaan die indruk maken op president Assad? Ja, absoluut. En uh, zeker als je kijkt. Uh... Hoe unaniem uh, die sancties zijn aangenomen. Uh, 19 van de 22 leden van de Arabische Liga die, die stonden erachter. Dus dat is een enorm gebaar. Uh, aan de andere kant zijn er wel wat belangrijke buurlanden die uh, reserves hebben. Zoals Libanon, die zegt dat ze zich uh, niet zullen houden aan, uh, aan de sancties. Dus uh, daar heeft Syrië niks van te vrezen. Ja. En ook van Irak, uh, die heeft ook gezegd: van, ja, onze banden, economische banden met Syrië zijn zo goed. En, en, en we, zijn zo, we zijn zo afhankelijk van Syrië. Uh, wij zullen ons ook niet helemaal eraan houden. Dus uh, het, het, het gebaar is heel erg krachtig. We zullen er last van hebben. Maar uh, echt een, een, een volledige boycott van Syrië wordt het niet. Uh, 19 van de 22 landen. Dat is, nou ja, is in ieder geval een signaal. U zegt het ook natuurlijk. Ja, ja een signaal. En wat erg belangrijk is, is kijk. Nu de Arabische dit heeft ingesteld tegen een, een, een broederstaat Syrië... Uh, het gaat er een enorme werking vanuit over de rest van de wereld. Uh, nu kan het haast niet anders dat de rest van de wereld volgt. Ja. Uh, en, en met name de, de druk op China en Rusland... die altijd sancties tegen Syrië hebben tegengehouden... Nou, die zal erg hoog worden. Nou, dat Heeft waarschijnlijk ook, heeft het ook te maken met de verandering van regimes... in andere Arabische landen? Ja, zeker, zeker. zeker. Dus, uh, het is duidelijk dat, uh, ja, dus we hebben nu al gezien in uh, Tunesië, in Libië en uh, Egypte, uh, wat er gebeurt als het volk de straat opgaat. Ja. Um, hetzelfde gebeurt nu ook in Syrië. En je ziet dat de, die Arabische leiders, die aanvankelijk nog in het geval van Tunesië en uh, Egypte een beetje afwachtend waren en een beetje hoopten dat het eigenlijk voorbij zou gaan, nu denken van dit gaat niet voorbij. Ja. Uh, dit gaat een hele lange Adem hebben, dus we kunnen hem beter uh, heel vroeg uh, partij kiezen. Ja, denkt u dat uh, het Syrische bewind uh, uh, snel zal toegeven? Nee, ze zullen niet, uh, niet toe toegeven. Het Syrische bewind uh, vecht voor zijn leven. Um, uh, Bashar al-Assad en de, de kliek om hem heen, dat zijn een paar honderd mensen, maar met name ook de, de etnische groep die ze vertegenwoordigen binnen Syrië, de uh, uh, Alewieten. Die, zullen, ja, die zijn echt bang. Die zijn eigenlijk bang voor een, voor een machtsovername. Dus ze zullen vechten tot de dood erop volgt. Zou je kunnen zeggen dat die sancties de doodsteek zijn voor het regime? Of zie ik dat dan te sterk? Nee, nee het is een opmars tot de doodsteek die gaat komen. Mm -hmm. Er zijn namelijk een hele hoop uh, landen in de, in de buurt van Syrië... die eigenlijk uh, nadat ze alles hebben opgeteld denken... van: het zou beter zijn wanneer uh, het regime van Assad valt... Een aantal van de landen zijn Israël, ook een aantal landen in het westen, de Turken ook. Die, schijnen, die gaan er in feite al van uit van Bashar al-Assad moet vallen, dat is het beste voor onze belangen. Ja. Met andere woorden, het, het, het net sluit zich rond Bashar al-Assad. Dit is de zoveelste stad, dus er zullen nog een aantal volgen. Maar de bedoeling van een hele hoop landen is dat uiteindelijk het regime van Assad valt. Ja, ja, ja. ja die sancties die zijn dan wel gericht op de top van, van uh, het regime. Uh, ja, helpt dat eigenlijk wel dus? Nou ja, die sancties tegen de top dat, dat valt wel mee. Dat, kijk, dat, uh, ik, ik denk niet dat, dat het die, uh, die mensen zo direct zal, zal raken. Dat, dat zal wel meevallen. Een aantal mensen weer wel. Er zijn een aantal mensen rond uh, Bashar al-Assad, onder andere zijn, zijn neef Rami Maglouf, die uh, grote uh, economische belangen heeft in bijvoorbeeld de Golfstaten. Ja, voor hem zal het wel heel erg, uh, heel erg knijpen, deze, deze sanctie. Het zal erg vervelend zijn, maar het zal niet de doodslag betekenen. Oké, okay, nou ja, goed. Het is nog afwachten wat voor effect het precies zal hebben, maar dat het indruk heeft gemaakt, dat is wel duidelijk. Uh, heeft u duidelijk gemaakt? Dank u wel, uh, Leo Quarten, Midden-Oosten-deskundige. Oké, okay, dank u wel. We maken enkele minuutjes uit om te wachten op Elio Di Rupo, de toekomstige premier, als... De regeringsvorming al meer dan 530 dagen aan de gang zijn. En dat zei de commentator van de VRT in afwachting van de persconferentie van de beoogde premier Elio Di Rupo. De Belgen hebben er dus lang op moeten wachten, maar er komt eindelijk een regering. Di Rupo bedankte de Belgen voor hun geduld. Tijdens een persconferentie gaf hij meer details over de begroting waarover de onderhandelaars gisteren een akkoord bereikten. Dames en heren, u ziet dat deze begroting zowel streng als verantwoordelijk is. Volgens die groepo staat België voor de grootste saneringsoperatie... uit zijn naoorlogsgeschiedenis. Ze wordt voor ruim 11 miljard euro bezuinigd. Onder meer de overheidsdiensten moeten fors bezuinigen. We maken systematisch jacht op de verspilling... en we drinken de staatsuitgaven terug... Waarbij we de kwaliteit van de overheidsdiensten vrij waren. Ook de arbeidsmarkt en de pensioenen worden hervormd. Zo zal de minimumleeftijd voor vergroepensioen tegen 2016 tot 62 jaar worden opgetrokken. Verder worden de Belgen aangespoord om langer door te werken. En als het gaat om de belastingen, dan worden de zwakkeren in de samenleving ontzien. De mensen die de eindjes moeilijk aan elkaar kunnen knopen, worden gespaard. En de fiscaliteit verschuift van arbeid naar milieu en kapitaal. Volgens die ROPO kan niet alleen de staat de problemen in België oplossen. De nieuwe regering verwacht ook veel van de burgers. Het welzijn van één land hangt niet enkel van de werking van een regering of een parlement af. Iedereen zal de handen uit de mouwen moeten steken om uit de crisis ons land te halen. Met het akkoord over de begroting is de laatste grote horde voor de vorming van een regering genomen. Over enkele kleinere onderwerpen moet nog worden onderhandeld. Volgens Belgische media duurt het nog zeker een week voordat het kabinet die Roepo helemaal rond is. Dit is het NOS Journaal met Ewout de Jong.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 De vakbonden hebben aangekondigd dat op 5 december het openbaar vervoer in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag gratis is. En in de week van 12 december is er een staking. Het GVB wil met wethouder Wiebes om tafel om de tafel om te bespreken hoe Amsterdam moet omgaan met de plannen van het Rijk. Maar Wiebes voelt daar dus voorlopig niets voor. De herscreening van alle 70.000 wapenvergunningen in Nederland... heeft in totaal 29 mensen hun wapenvergunning gekost. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS bij 25 korpsen. Letty Demmers van de Raad van Korpschefs vertelt waarom de vergunningen zijn ingetrokken. Ze zijn er twaalf ongeveer die met psychosociale achtergronden te maken hebben. Denk even aan mensen die of uh, suicidaal uh, zijn of een poging daartoe gedaan hebben... wat uit de systemen naar voren kan komen. Het kan ook strafrechtelijk zijn. Denk even aan iemand die bijvoorbeeld uh, dronken achter stuur heeft gezeten. Het kan een reden zijn om een wapenverlof in te trekken. De politieregio's waren niet consequent in de controle... Zo kregen in Groningen ruim 1600 schutters een bezoek van de politie. Maar in Twente was de screening vooral administratief en werden slechts 40 huisbezoeken afgelegd. We kunnen niet in 2-3 maanden 70.000 bezoeken afleggen. Dat, dat kan gewoon simpelweg personeel technisch niet. Je zou toch bij zoiets belangrijks verwachten dat er een soort uniforme aanpak is? Nou daar zijn we inderdaad mee bezig, want u heeft absoluut gelijk. We hebben nu ook landelijk gezegd we moeten veel meer komen naar uniformiteit. In de toekomst gaat de politie bij het verlengen van wapenvergunningen sommige groepen wapenbezitters extra controleren. En dat gebeurt op basis van een risicoanalyse. Waardoor we in het kader van het doen van thuisbezoeken heel bewust zeggen, nou dat is een groep waar we altijd elk jaar naartoe willen gaan. En daar Jans, kunnen we op een andere manier de thuisbezoeken doen. Bijvoorbeeld in samenwerking met wijkteams of in samen met, met wijkagenten of wie dan ook eh, eigenlijk die thuisbezoeken allemaal invulling kunnen geven. Tristan van der Vlis, de schutter van het schietdrama in Alfa aan de Rijn... had een wapenvergunning, ondanks dat bij de politie bekend was... dat hij in 2006 gedwongen was opgenomen. Bij Hamburg is een trein met nucleair afval na een oponthoud van 18 uur weer op weg richting Gorleben. Actievoerders hielden het transport tegen, door op de rails te liggen. Sommigen hadden zich vastgeketend. Het kostte veel tijd om iedereen weg te halen. Er zijn 1300 demonstranten aangehouden. Het nucleaire afval komt uit Frankrijk en wordt ondergronds bij Gorleben opgeslagen. Het is voorlopig het laatste nucleaire transport.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 In de Eredivisie heeft Ajax met 3-0 gewonnen bij NEC. Een van de doelpuntenmakers was Davy Klaassen. De invaller speelde zijn eerste competitiewedstrijd voor Ajax. En als je dan scoort kom je in een illustre rijtje terecht. Kluifert van Basten, dat dus, ja, is natuurlijk wel mooi om te horen. Maar uh, eigenlijk heb je er niet heel veel aan. Want uh, nu moet ik gewoon doorgaan en uh, proberen meer doelpunten te scoren. Keeper Kenneth Vermeer kon de wedstrijd niet afmaken vanwege een beenbassure. Die lijkt overigens mee te vallen. Ajax staat nu vierde in de Eredivisie. De nummer drie, FC Twente, neemt het in eigen huis op tegen Vitesse. En die houtkamp, hoe staat er tevoren? Uh, nog niet gescoord, geloof ik, hè? Nog niet gescoord, staat 0-0. En dat is eigenlijk de uitgangspositie geweest van Vitesse deze hele wedstrijd. Heel erg verdedigend spelen en de tegenstander beletten om ook maar een kans te kunnen creëren. En FC Twente doet dat ook niet. Uh, heel weinig kansjes en mogelijkheden. Dat is jammer voor de tukkers die daarmee toch een beetje lijken af te haken. We hebben nog wel een minuut of 7, achtergaan, te gaan. Dus heeft FC Twente nog uh, mogelijkheden om dat uh, doelpunt te maken. Men doet er alles aan, maar het wil maar net niet. Die lukken. Nu dan misschien via Luc de Jong. Nee, ook die bal wordt weggekopt. Maar Bayrami kan hem op pikken. Probeert te schieten richting het doel. Maar ook dat schot wordt weer geblokt nu door Butner. Het staat dus 0-0 met nog 7 minuten te gaan. FC Twente tegen Vitesse. De nummer 5. Feyenoord boekte een moeizame 2-1 overwinning bij RKC Waalwijk. Excelsior en ADO Den Haag speelden met 1-1 gelijk. Op de laatste dag van de wereldbekerwedstrijden in Astana... heeft schaatser Stefan Groothuis de 1000 meter gewonnen. Eerder kon hij op de 1500 meter niet meedoen in de strijd om de medailles. Maar volgens Groothuis mag je de 1000 meter niet vergelijken met die afstand. Ja, het is gewoon eigenlijk de moeilijkste afstand. Gewoon. Je moet en topfit zijn, je moet te hebben... en je moet, uh, moet vol kunnen houden tot het einde. Dus, uh, en het 1000 is wat dat betreft veel dommer. Het is dus gewoon vanaf het begin van een uh, volle bak uh, rammen. Tot je, tot je bij de finish bent. En uh, ja 1500 uh, is, is gewoon moeilijker. Groothuis was net iets sneller dan zijn ploeggenoot Kjeld Nuis. Bij de vrouwen ging de zegen op de duizend meter naar de Canadese Christine Nesbitt. Dan nog de hoofdpunten van het nieuws. Arabische Liga stelt sancties in tegen Syrië. Tegoede worden bevroren en vluchten van luchtvaartmaatschappijen worden geboycott. In België presenteert beoogd premier Rupo het begrotingsakkoord... De Belgen gaan flink bezuinigen. En na een extra controle zijn 29 mensen hun wapenvergunning kwijt. Alle politiekorpsen werkten mee aan de screening. Dit was het NOS Journaal. Zometeen onwaarschijnlijke, maar ware verhalen in plots. Mijn vermogen zit in mijn bv voor mijn pensioen. En dat wordt beheerd door de bank.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 Chris Baeyema en Jaiyer Steen. Ik heb vannacht gevlogen en het was ook heel normaal. <laughs> Zonder vleugels, uh, gewoon vliegen. Je zet je af van de grond en dan moet je gewoon heel snel je armen bewegen en dan uh, vlieg je. Wauw. Ja, met mijn broer kon dat in zijn dromen. Fantastisch. Altijd ben ik jaloers geweest. Nou, dit is David. Hij is een componist, begin twintig. En hij kan dus wat niet zo heel veel mensen kunnen... dat is namelijk lucide dromen. Dan slaap je heel licht en dan kan je dus je dromen sturen. De allereerste keer dat ik echt lucide droomde... toen kwam ik in een kamer. Witte muren, wit plafond, witte vloer was echt helemaal wit. Ik wist dat ik droomde... En dacht van, nou, wat zou ik kunnen doen in de droom waar ik hem zelf kon sturen? Ik, ik wilde graag een orkest opbouwen. En dat heb ik gedaan. Dus ik heb violisten tevoorschijn uh, getoverd en uh, cellisten en uh, allerlei instrumenten. En toen zijn we gaan spelen. Ja, als je twintig bent heb je nog geen orkest ter beschikking. Maar in zijn dromen dus wel. Ze zijn er gewoon, want jij droomt dat ze er zijn. En uh, toen ik wakker werd, toen, uh, wist ik het stuk nog. En uh, heb ik het zelf opgenomen. Oh man. En dat is dit, dit stuk dus, wat je hoort. Wat echt waar? Ja. Dit is zijn allereerste stuk, wat hij droomde in zijn allereerste droom. Wakker geworden, opgeschreven. En dat is wat je nu hoort. Prachtige filmmuziek, ja, Geweldig. En die moet uitgeput wakker worden na zo'n nacht. Nee, volgens mij denkt hij: Ah, we gaan vanavond uur slapen. En hij denkt ook: Wat gaan we nu weer eens doen? Want hij zei: Je bent een soort andere versie van jezelf. Je durft veel meer. Hij springt van gebouwen s'nachts. Want in het echte hij vliegt leven. S'nachts. Maar in het echte leven. Hij heeft hoogtevrees. Wauw. Maar hij, ja, ja, ja. een van zijn favoriete bezigheden is: Van allerlei gebouwen springen. En toch geweldig? En wat doet hij nog meer dan? Um, ja, ik vroeg ook, heb je de, kan je het nog gebruiken voor je normale leven? Want je zou kunnen denken, van, je kan je voorbereiden op sollicitatiegesprekken... of zo, daar had ik wel eens gehoord dat je dat zou kunnen doen. Dan. Um, en dat doet hij ook. Wat ik, waar ik het voor gebruikt heb, moet ik nu aan denken... is uh, uh, gesprekken aangaan met mensen die, waarmee ik het normaal gesproken... in het echte leven moeilijk vind om met zoekste te praten. En, en, en hoe ging dat dan in zijn droom? Op een hele eigen manier. Uh, schreeuwen en schelden en slaan vooral... Blijkbaar dingen ja. die hij heel graag zou willen, maar niet durft in het echte leven. Nee, want in het echte leven heeft hij helemaal geen contact met deze figuur. Hmm. Er lopen natuurlijk wel mensen rond waar hij wel echt contact mee zou willen. En dat gaat dan op een hele andere manier. Je hebt bepaalde contacten met wie uh, dingen doet in je dromen. Ja. En daar ga ik niet heel veel over vertellen, denk ik. Ja, het opent heel veel mogelijkheden, ja. ja. <laughs> dus, uh, zo blijkt, ja. ja. Maar er is echt een hele belangrijke beperking van lucide dromen. Omdat het, ja, het is niet echt is. Uh, het blijft toch het grootste uh, verschil tussen uh, werkelijkheid en dromen. Dat je gewoon niet echt kunt voelen of uh, niet echt iemand kan vasthouden. Het gevoel blijft toch altijd anders dan wanneer je het echt, echt meemaakt. Maar wat grappig, ik snap het ineens. Om, om lucide te kunnen dromen, moet je helemaal bewust zijn van het feit dat je droomt. En dan kan je het pas beïnvloeden. Maar doordat je bewust bent dat je droomt, voelt het natuurlijk als een droom. Het is net niet echt. Dus wel voor avontuurlijke dingen en componeren. Maar als het heel erg dicht bij jezelf komt, dan moet je afhaken. Dit is Plots, met wonderlijke, ware verhalen rond één thema. En vandaag is dat thema dromen. Dromen die beginnen in de nacht, maar die doorcijpelen in de dag... totdat ze het hele leven beïnvloeden. Ja, voordat we beginnen aan acte 1, er wordt ook gevoetbald... FC Twente, Vitesse en die houtkamp... Ja. Is het al klaar of is er gescoord? Beide uh, nog niet. Het is uh, nog steeds 0-0. We zitten wel in de extra tijd. Dat zou trouwens uniek zijn. 41 wedstrijden op rij gescoord in de eredivisie FC Twente. En vandaag lukt het niet. We zitten in de extra tijd. Die draagt maar liefst vijf minuten, twee minuten daarvan om. Maar 91,5 minuut heeft FC Twente geen mogelijkheden gezien... om de, verdediging, de stugge verdediging van Vitesse te slechten. Dus we gaan er maar vanuit dat het ook niet gaat lukken. Zonder tegenbericht blijft het 0-0 bij Twente-Vitesse... en laat FC Twente twee hele belangrijke punten liggen... in het eigen stadion in Enschede. Dankjewel, Andy en Haatkamp. We beginnen met acte 1 zo. Ja, het is een wat, wat wonderlijk begin. De man die je straks hoort, die leeft niet meer. Uh, heel kort geleden gebeurd, het. Anderhalve maand geleden overleden. Hij was helemaal niet oud. Ook niet ziek toen we hem spraken. En wat had hij dan eigenlijk? Uh, een hersenbloeding. Heel plotseling zag niemand aankomen. Ja. Hmm. Maar misschien is het belangrijker dat... Wie was deze man? Ja, Hij heette Tom Plekkenpol. Uh, toen we bij hem waren, wisten we eigenlijk helemaal niet zoveel over hem. Uh, maar later bij de herdenking... Bij de herdenkingsdienst hoorden we dat hij bijvoorbeeld... medeoprichter was van de ziekenomroep. Als twaalfjarig jongetje ging je met een platenspeler... en een stapel LP's langs bij ziekenhuizen om patiënten op te vrolijken. Het wow. is echt een beetje een onstraatje. He, ja, dat <laughs> dat echt een echt heel bijzonder mens. Maar goed, wij wilden hem spreken omdat hij een terugkerende droom had. Een droom waar eigenlijk helemaal niks bijzonders in gebeurde... en die niettemin zijn leven had veranderd. Akte 1. Droomman een verhaal gemaakt door Prosper de Roos, opgedragen aan Ton Plekkenpol. Ik ruik de geur van natte hond. Vieze weeën, natte hond. Het is vochtig. In de eerste instantie denk ik van... Goh, als ik al geen astma had, zou ik het nu krijgen. Ik hoor klotsen van het water rond de boot. Ik sta achter in die boot en ik vraag me af... wie heeft mij hier naartoe geparachuteerd? Hoe kom ik hier? Wat doe ik hier? Tom heeft elke nacht dezelfde droom. Elke nacht droomt hij zichzelf in een precies dezelfde omgeving. Op een bootje, ergens op een rivier. Als ik ging slapen, dan belandde ik op een rivier. En ik zat op een boot. Een doodzwaaie boot. Hij was van hout met uh, een houten dek. Het was gewoon een soort in elkaar gevallen gat. Hij kwam aan de voorkant, hij liep dus vanaf de zijkant, dan liep hij langzaam ook omhoog, versmalde zich naar punt toe. Een soort banaan. Een soort banaan, ja, banaan. Denk maar aan een banaan. Die boot die kon alleen maar vooruit. Een soort bokken, bokken, bokken, bokken, bootje. En die rivier was eigenlijk net breed genoeg voor die boot. En ik had zoiets van, is daar iemand? En ik zag om me heen alleen maar bos. Ik hoorde de eerste maand geen vogels. De tweede maand kreeg ik geluid. En ik beweeg me ook niet. Hè? Dus normaal heb je common sense dat je daar staat. Dan denk je van, nou ja, ik grijp het roer maar eens of zo. Maar het kwam ook niet in me op om dat te, om dat te gaan doen. Ik stond daar. En dat was elke nacht opnieuw op die boot. Bokken, bokken, bokken, bokken, bokken, bokken. Vond je het gek dat je steeds dezelfde droom had? De eerste tijd was dat niet bewust. Het kwam niet in me op. Eerst had ik zoiets van, ja, baan van de dag. Ik werk hard. Uh, ik vergeet dat weer de volgende dag. Dan zag dat weer weg. Na een, paar, na een week of twee werd ik me bewust van... dit. Er is iets geks wat ik herinner aan een soort herhaling was het. Een haling van iets. Ik had een herhalingsgevoel. Na nou, met een week of drie, toen begon ik langzamerhand... Te zien van dit heeft. En dan ging het ook heel snel. Toen ik me eerst bewust s'nachts van. Dit gaat dus weer nergens heen vandaag, <laughs> vannacht. En ik begon het vervelend te vinden. Ik had zoiets van. En ik weiger nog langer in mijn droom om nergens heen te gaan. En ik dacht, wat voor bedoeling dat ook heeft. En nou is het genoeg, nou ben ik het zat. En wat voor dingen heb je geprobeerd om er vanaf te komen? Iemand had me ooit verteld dat als je prinskoeken moest eten voordat je ging slapen, dan had je een beetje gevulde maag. Dus ik ben, <laughs> dus ik ben koeken, gaan, koeken gaan eten. Ik heb uh, uh, vitaminewater ervan overgehouden. Ja, je gaat gewoon allemaal dingen doen dat je denkt van nou ja, dan ben ik misschien rustiger of anders of zo. Maar het werkte niet? Nee, helemaal niet. En na twee maanden dacht ik: Dit is vast niet wat iedereen heeft. <laughs> dus er is iets niet goed met mij. Dus laat ik eens met een dokter praten. De huisarts. Die vroeg of ik griep had, of pijn in mijn buik of maag of zo. Want ja, hij kon me niet helpen met dit natuurlijk. Schreef hij iets voor? Nee. nee. Na Twee maanden. Toen dacht ik van, nou nog een maand, dan, uh, dan ben ik een boot. Ik ben wel helemaal gek ervan. Ik heb toen echt gedacht dat ik overspannen was. Wat was het eerste moment voor jou. Dat je dacht van, ja, hier komt het niet meer uit. Ja, ik denk altijd in, dat is een beetje gek misschien. Ik heb een survival mechanisme in mezelf. Dus ik denk nooit in de wanhoop, maar eerder in de hoop. Hoe groter de ellende, hoe mooier de humor. Ja? Dat is toch wel een credo, jawel. Wat is de humor? De humor is dat je dan toch maar mooi op een boot staat in een land waar je nooit geweest bent. Dat is toch prachtig? Je kunt het heel dramatisch maken. Het was ook niet leuk om elke nacht daar te zijn. Ik bedoel, je had er geen vat op. Dus ik moest leren. Blijkt achteraf: heb ik daar ook zelf een gevoel aan gegeven? Ik moest leren los, loslaten. Ik moest leren loslaten. Ik ontspande ook wel. Eerst niet hoor, maar toen ik eenmaal beruste en losliet, liet... ...toen ontspande ik wel. La Rilida, La Rilida. Ik weet niet hoe het is als je in de kook zit, maar dit was wel een soort verslaving. Want je gaat er ook wel naar verlangen, hè? Dus als je overdag druk hebt of je bent met dingen bezig, dan weet je van nou... ...vanavond heb ik mijn bootje. Hier zit ik op de rivier. En ik wist het ook wel, het ligt toch in mijn bed. Dus dat bewustzijn kwam ook wel op van, het, het, er kan niks gebeuren. Maar wat zou er moeten gebeuren? Ik bedoel, stel dat je nou doodvalt op zijn boot of verdrinkt, nou, en? Je wordt toch wel weer waker. Moet je bang zijn voor de dood? De dood kan heel bevrijdend zijn, dus hoeft niet. Niet doen, niet bang zijn. Laat het nou wel los. De droom duurt uiteindelijk drie maanden. Zo onverwachts als hij is gekomen, zo is de droom ook ineens verdwenen. Voelt het jammer dat de droom weg was? Ja, tuurlijk. Ik kwam naar mijn boot. Ik kwam naar mijn droom, kom nou. Ik kwam naar mijn water. Waar was mijn jungle? In één klap, alles afgenomen. Niet eens een beetje. Helemaal niks meer. Totdat ik in vorig jaar, november 2010 weer op de boot stond. Hé, hey, kijk nou eens, <laughs> mijn boot is er nog en mijn, en mijn rivier, wat veilig, veilig. En nu was er een kleine variatie in decor. Aan de kant, aan de oever, aan de zijkant van de rivier stond een blanke man namen te zwaaien. Hij had een heel raar safaripakje aan. <laughs> het was net alsof je in een komische film zat. Wat deed je? Je zwaaide terug. Dus ja, je komt voorbij, iemand zwaait naar je, zwaait terug. Het is alsof het doodnormaal was. En dat duurde ook weer een paar dagen zo. Maar er gebeurde dus helemaal niks. Je kom steeds weer op hetzelfde punt voorbij en hij zwaait op hetzelfde punt naar mij. Nou, en dan wordt het uh, heel scary. Bizar wordt het nu. Op een gegeven ogenblik stond ik op een receptie ergens. En daar kwam een man naar voren. Die, werd er gewoon, die was niet geprogrammeerd of zo, maar die mocht even iets zeggen. En die vertelde over een project. En dat ging over Surinaamse geneeskunst. Geneeskunst overleverd uit Suriname. En gezondheid vanuit preventie. En niet om als je ziek bent pas iets aan je gezondheid te doen. En... Hij ging daar staan en toen ik dat verhaal begon te vertellen, ging mijn rug prikken. Ik kreeg zoveel prikkels op mijn rug en ik werd sensationeel. Ik dacht, Ton, en lijkt wel of je verliefd wordt op die man, weet je wel. <laughs> het is krankzinnig. En ik stond te kijken en het ging niet om die man, het ging om zijn verhaal. En ik ben dus door de menigte heen uiteindelijk op hem afgestoven. En gezegd van, ja, luister, je vindt me waarschijnlijk helemaal gek. Maar ik wil weten wie je bent. En waar dat verhaal vandaan komt over Suriname en vertel eens. Nou, toen begon hij zijn verhaal te vertellen. Pakte een brochure. En er stond een foto bij die verhalen over alternatieve geneeskunde. En die foto van de man die daar in Suriname mee begonnen was. Die foto, dat was de man die namen heeft staan zwaaien. Maar hij, hij stond daar uh, gewoon op die foto, was een gezicht. Ik herkende hem gewoon. Dat was hem. En toen besloot ik op dat moment: nou ga ik naar Suriname. En twee was: ik moet dat project gaan ondersteunen. Project voor uh, alternatieve gezondheidszorg. En niet om, uh, als je ziek bent, pas iets aan je gezondheid te doen. Heb je iets met de gezondheidszorg? Ja, dat wel. Heel veel. Als kind was ik altijd al ziek. En ik heb zelf nog een echtgenote met een spierziekte. Dus ja, dat, dan zit daar wel genoeg in. Ja. Nou, en uh, ja, op een gegeven moment in Paramaribo... wilde ik toch wel eens weten waar die boot nou lag... En ik dacht dat het de Suriname-rivier was. Die naam had ik het gegeven. Ik was in Suriname-rivier, Suriname-rivier. Dus ik kwam daar bij die rivier. Maar ik dacht, die is veel te breed voor mijn droom. Dus waar was dan mijn rivier? En ik ben gewoon gaan rondrijden. Op zoek naar water. En op een gegeven moment ben ik daar... Uh... Gewoon op mijn gevoel, intuïtie, heb ik mijn auto op een gegeven moment aan de kant gezet. Ik ben even gaan rondkijken. En daar heb ik mijn riviertje gevonden. In Quatta, als je naar Quatta rijdt, daar stroomt een heel klein riviertje. En de boot? Die lag aan de zijkant. In, in allemaal zooi en, en rommel en rietachtig. Het lag daar zo. En ik herkende het als mijn boot. Ik heb hem gevoeld aangeraakt. Want ik had toch wel eens weten hoe hij nou voelde. Dus dat harde van het hout. Klotsen van het water hoorde ik nu ook. Maar ik heb daar gewoon even gestaan. Ik had zoiets van. Ik wist het wel. Ik wist het wel. Ik ben niet gek. En een man had je droom? Ik heb op een gegeven moment was er een bijeenkomst daar, Op de laatste avond van mijn verblijf. En daar zou hij komen spreken. En uh, hij was er niet op. Hij was verhinderd. Zou je hem durven zeggen dat hij in jouw droom voorkomt? Ja. Dat zou ik ook het eerste zeggen van... Weet je dat? Maar je hoopt natuurlijk op wat antwoorden. Ik beloof je één ding. Ik ga hem nog zien. Ik krijg bericht van Tom. Hij heeft een afspraak gemaakt met een man uit zijn droom. En hij vraagt of ik meega om de ontmoeting op te nemen... Maar het loopt anders. Als ik een dag voor de ontmoeting mijn spullen bij elkaar pak... word ik gebeld door de secretaresse van Ton. Ton is onverwachts in zijn slaap overleden. Eén dag voordat hij de man uit zijn droom zou ontmoeten. Ik kon het niet direct geloven. Tom was een man vol energie, positief begin 50. Dat is het laatste waar je aan denkt. Ik zoek contact met de man uit Toms droom. Arnold heet hij. Hij woont in het oosten van het land en is aan het gezondheidsproject verbonden waarvoor Tom naar Suriname is gegaan. Ik maak een afspraak met hem en vraag naar de ontmoeting die hij met Tom zou hebben. Ik zou inderdaad Tom woensdags ontmoeten. Maar helaas, die nacht daarvoor is hij dan onverwachts overleden. Maar wist je dat hij over jou gedroomd had? Nee, dat wist ik niet van tevoren. Absoluut niet, nee. En wat dacht je toen je hoorde dat jij in zijn droom voorkwam? Hey, mijn eerste reactie was van... Hij, en ik heb mezelf ook een paar keer uh, in de handen moeten knijpen... wat, wat overkomt mij nu? Wat, wat, wat, wat is er hier in godsnaam allemaal aan de hand? Hoe bedoel je? Ik ken de boot. Ik, uh, ik heb erin gezeten. Het is een, uh, een geel-blauw-houten uh, uh, uh, boot. Ja, nu uh, zit je me aan te kijken. Dus ik ben benieuwd of hij... Uh, dat ook zo hard gezien. Maar je kent de boot? Ja, ik heb geen gevaar. Op het moment uh, dat Tom die, uh, die droom had, was ik ook echt in, uh, in Suriname. Ja. Zijn uh, droom uh, is in feite één, één op één uh, in werkelijkheid. Uh, drie keer op diezelfde boot gestaan. Ik ben ook weer nu afgelopen een week weer langs het punt gevaren... met diezelfde houten boot. Ja, en dan was je echt stil. Dan denk ik dat we elkaars reisgenoten zijn geweest. Dus ook Ton heeft diezelfde reis naar binnen gemaakt. En ik heb hem lijfelijk diezelfde reis gemaakt... Dan denk ik, ja, wat, ja ik had hem dan graag lijfelijk willen ontmoeten. Dit is plots met wonderlijke, ware verhalen. En het thema van vandaag is dromen. Maar ja, maar ik zie het ook wel. Ik zie het zo. Nou... Ja. Wanneer zit je zo? Chris, ja. Wat heb je meegenomen? Dit zijn opnames gemaakt met een app voor de iPhone. Een programmaatje. En het heet Sleep Talk Recorder. En dan leg je je telefoon naast je hoofdkussen. En zodra jij s'nachts begint met praten, dan slaat hij aan. En dan neemt hij dat op. Wauw. Oké, dus dit was echt iemand die praatte in haar slaap. Yep. Wat zou je doen? Wat zou je doen? Ah, hoe doe je het Dit is ook eentje. Wauw. Uit Engeland, denk ik, deze. En dit is waarschijnlijk iemand die een liedje aan het dromen is, denk ik dan. Maar is, nou, deze, dus is deze is uit Engeland. Nee, het is, het is een soort app. En iedereen kan al zijn streams die hij heeft opgenomen weer op een soort site zetten. Oh. En over de hele wereld uh, ja, worden ze geüpload. Dus deze komt uit Rusland. Dat is toen. Dat is toch? Nee. Oh, jammer dat ze het niet kunnen verstaan, eigenlijk. Nee. Je moet deze ook nog even horen. normaal, man. Doe is normaal, man. Stuk toch normaal, man? Dat doe je toch niet? Doe de mensen toch ook niet bij jullie? Nou dan, doe dan ook normaal. Hahaha. Jezus, krijg er een beetje kippenvel van op een of manier. Ja, wat maakt dat nou zo spannend, hè? Dat vraag ik me dan af. Ja, ik weet het, het is gewoon super intiem. Maar ik heb het zelfs als ik mijn hond hoor dromen, dat hoor je meteen het geluid dat hij maakt, dat het ook al bijna te voyeuristisch voelt om in de buurt te komen. Maar het is ook een soort, uh, ik weet niet, een soort magie. Dat je een, ja, het is een soort verborgen wereld eigenlijk, die ja. normaal verborgen. En opeens wordt hij... Die getrokken in de werkelijkheid. Ja, ja. Eh, Maar als je, heb jij dat op je iPhone? Heb je het zelf al geprobeerd? Ik heb het natuurlijk zelf geprobeerd. Want ik was natuurlijk heel benieuwd, en de mensen thuis zijn natuurlijk ook heel benieuwd... benieuwd. wat zeg ik nou allemaal in mijn slaap? En hij is aangeslagen. <lacht> Fijn. <lacht> Serieus, dit ben jij? Dit ben ik. Ja. En dit was voor het eerst... dat ik het eh, zelf echt hoorde... Ja. En hij is 139 keer aangeslagen. Jammer, Chris. Heel jammer. Ja. Geen droom te horen. Geen okay. droom. Over naar acte 2. Ja, het volgende verhaal gaat over Hannes Walraven. Hij is uh, radiomaker. Ik leerde hem een jaar of zes geleden kennen. In een heel bijzonder telefoongesprek. We zaten aan de telefoon en hij begon ineens te beschrijven... hoe hij dacht dat ik eruit zag op basis van mijn stem... In het allereerste gesprek vroeg hij aan jou? Ja, en nou, dat, dat bleek hij eigenlijk automatisch uh, te doen. Als hij stemmen hoorde, dan creëerde hij daar meteen een soort beeld bij. Oké, okay, en hoe dacht hij dat jij er dan? Hoe dacht hij dat je eruit zag? Ja, nou, hij wist het echt heel precies. Hij zag een lange, uh, blonde viking voor zich. <laughs> dat is inderdaad heel erg ja, precies. Spot on. <laughs> spot ja. on. Ja, dat zei ik ook tegen hem. Ja, ja, zat er een heel klein beetje naast, maar... Eén ding was mij vooral bijgebleven van dat eerste gesprek... en dat is wat hij me toen al meteen vertelde over zijn dromen. Ja, en daar heb je samen met hem een verhaal over gemaakt. Ja, met hem, over hem. Akte 2, Dagmerrie, door Jair Stijn en Hannes Walgraven. Dit ben jij. Zeven jaar geleden begon plotseling op een dag mijn zicht te verdwijnen. Binnen drie maanden was ik nagenoeg blind. Zien kan ik niet meer. Je was fotograaf. Journalistieke fotoreportages. Maar ook surrealistische series vol dromerige beelden. Je was altijd onderweg... Op reis, op avontuur. Totdat ineens alles vervaagde. In dat hele proces... van uh, wazigheid, wazigheid, wazigheid... had ik nog wel kleur. En, um, na een tijd begon uh, rood te verdwijnen. En als ik terugdenk... dan vond ik dat ook iets heel sensationeels hebben. Mm, opeens blijft blauw over en wordt heel intens. Dus het was als het ware hallucinerend. Was het was alsof je een LSD-trip nam. En uh, ja, op het laatst verdween blauw ook. En toen is er alleen nog maar een soort van moeilijk te definiëren... niet kleurachtig iets overgebleven. Je dromen leg je vast. Ik loop samen met iemand op. Het is drukkend warm, ik zweet. Degene naast me ken ik. Ik weet niet zeker of het een goede vriend is. We komen bij een kade. Gelijk aan de kade ligt het dek van een schip. Er is geen redeling, alleen één groot oppervlak. Ik schat 30 meter bij 8 meter. Het zijn vloerdelen. Merkwaardig, ze zijn niet verspringend gespijkerd. ...maar naast elkaar gespijkerd. Degene met wie ik samenloop... ...maakt mij duidelijk dat hij zijn camera vergeten is. Ik begeleid hem terug de trap op. Ik pak hem bij zijn arm. Nu pas valt me op dat hij blind is. Even later heb ik zijn camera... ...een hasselblad in mijn handen. Ik draai aan de diafragma ring. Opeens kwam ik s'nachts in een hele visuele wereld terecht. Met pleinen, met stegen, met gebouwen, met ruimtes, met trappen. Met mijn zoon, met mijn vrouw. En die vorm van dromen was mij voorheen nou ja, onbekend. Dus ik heb, uh, uit de ziende tijden had ik vage herinneringen aan een droom. In de mate hoe overdag de visuele wereld vrij snel begon te verdwijnen... Uh, begon ik s'nachts dat weer in te vullen... en begon ik te reizen in de nacht. En het was gewoon dag. En ik weet het nog dat ik één keer voor een vitrinekast stond... die gevuld was met uh, onderdelen van klokken en van wekkers... En ik drukte mezelf mijn oog ook zo dicht mogelijk op die vitrinekast... om echt geen detail te laten ontglippen. De plaatsen waar ik in mijn dromen doorheen wandel, zijn te herleiden. Ik haal ze uit mijn herinneringen, maar ook uit mijn fotoarchief. Mijn foto's liggen opgeslagen in dozen. De meeste beelden, de meeste foto's... kan ik nog steeds exact beschrijven. Eén van je foto's. Een woonkamer, een huiskamer. Centraal in beeld. Een tafel. Op de tafel ligt een opengeslagen boek... en een leesbril in de buurt van het boek. Over de tafel... Springt een schimmel. Hij springt onmiddellijk in het oog. De foto heb ik in 1991 gemaakt. Of was het 1992? Ik sta voor kleine groene houten deuren, groene latjes. Open de deur, loop naar binnen. Een gigantisch grote hal, bovenin ramen, deels ligt het glas eruit, aan de andere zijde weer een deur, ook een kleine deur. Ik kom naar buiten en ik ben een beetje verblind door het zonlicht, ik knip met mijn oog en ik kom terecht op een heel groot, mooi, open plein met een fontein laat me denken aan Piazza Navona in Rome. Ik hang nog half in die droom. En het uh, wekker gaat, het is dan acht uur. En ik schrik wakker. En bang, opeens kom je dus, val je van het een, het andere in. Het een is nog dat zichtbare van die droom, wat er nog in je kop zit. En het andere is er gewoon een hele een beetje melkachtige wereld... waar ook vage contouren alleen nog maar overeind zijn. En zo overtuigend als ik dan ziend was... zo keihard kwam het dan binnen... Van, uh, dat ik dan in die vage, schemerige slaapkamer... wakker begint te worden. En op dat moment is het weer het besef van... verdomme, ik ben blind aan het worden. Juist de rijkdom van de nacht werkte dan s ochtends als uh, zout op mijn wonden. Dat Dan werd het me ook echt uh, ja, sterk ingevreven... dat mij de dag ook niets zichtbaars meer op, uh, op zou gaan leveren. Maar dat ik het allemaal weer met het geklooien van tegen dingen aanlopen... met uh, ja, op de tast, op het gehoor... en uh, voor de rest was het dan ook weer niks... Je bent geluidsfotograaf. Zien doe je nu met je oren. Je maakt geluidsopnames van je reizen, van voetstappen in de gang, vogelgeluiden op straat. Alles leg je vast. Heb je er al over hebben? Nee. Maar er is één die zit in een kooitje of zo, hè? Eén is een zangvogel en een spinnen. Is dat het? Die had ik dus nog niet gezien. Ik zie er eentje nee. zitten op de dan, spel van het ware, oude Warehuis. Ja, en dan komt er dus één dat vlakbij zit, hè. Dus die zijn elkaar een beetje aan het opjutten. Ja. Uh, Aha, ik meen dat er dus ook al twee te horen, maar die ja. twee die zie, je, die zie je dus niet nee. inderdaad. Ze dus er moet ergens een raam op te staan. Ik heb hier een studio ruimte. Oh kijk ook. Ja, met fabriekspand. Ja. En wat is voor studio ik vraag hem Audio. Audio. Ja. Ja. Ja, dat, is gewoon ja, dat kan je voorstellen. Voor de blinde is dat beter dan uh, nou, ja. beeld. En... Dat is ook sterker ontwikkeld dan bij de meeste, uh, neem ik aan. Ja. Nou ja, inderdaad. Ik let er meer op. Dus ja. Zoals hier het ja. ja. van de dieren en de zangvogels. Ik heb nog steeds aan de bundel Ja. ja. Grote ruimte, een soort vergaderruimte van een bedrijf, grote ovale vergadertafel. Omheen zitten heren in vrije tijdskleding. En op dat moment zit ik me al een beetje zo af te vragen van goh, ik vertrouw die vrije tijdskleding niet helemaal. Het zijn niet het is niet de kleding die bij die heren past. En ik zit ook niet op ooghoogte met hun. Dus ik sta een beetje achter. Waarschijnlijk zoals als je dan wel eens staat en iets observeert. En je staat zo tegen de muur geleund, Dus je kijkt van iets hoger naar iets naar beneden. Tot het moment dat zij met z'n allen opstaan. Een toga aantrekken en zich naar mij toe richten en dan zeggen van, bij deze verbieden wij u verder nog te kijken. Ik kon kwaad worden op bepaalde type dromen. Dan had ik dus een hele groep mensen voor, tegenover mij. En zat ik tussen hun en ik zag hun en zij zagen mij. En ik voelde me absoluut betrapt in die droom. Dat ik opeens wist van, ja, verdomme... Ik zit overdag echt een potje te liegen. Ik speel de blinde overdag. Maar ik ben helemaal niet blind. Dus ik heb nu wel een probleem erbij. Dus ik moet morgen, als ik wakker ben... dus pas weer een draai... moet ik aan iedereen uit gaan leggen dat ik helemaal niet blind ben. Dat ik dat er helemaal gespeeld heb. Omdat ik nu natuurlijk hier in deze situatie gewoon ziend ben. Dan denk ik inderdaad... wow waarom moet ik dat allemaal nog een keer meemaken? Ik heb het overdag al lastig genoeg. En nou wordt het s'nachts ook nog een keer lastig gemaakt. Er zijn ook wel eens momenten geweest dat ik dacht... nou ga ik weer een zodanig heftige nacht in... dat ik morgenochtend... en dan waren er afspraken... En, uh, dat ik dan eigenlijk al bij voorbaat wist... van dan ben ik de volgende ochtend al gesloopt. Gewoon door die intensiteit van die dromen. En dan had ik daar ook geen zin in. En dan vroeg ik ook aan mijn vriendin van... kun je mij zo'n half slaappilletje geven... om gewoon die, die, die nacht ook helemaal uh, droomvrij door te kunnen komen. 3 oktober. De droom van afgelopen nacht. Ik was ontzettend druk in de weer met voorbereidingen van een uitgebreide mosselmaaltijd. Inmiddels koester ik mijn droom en bij uh, tijd en wijle dat ik ze ook nog een keer weer inspreek. Ik had preien onder mijn handen. Ik zat de preien fijn te snijden op een plank, een houten plank met het mij wel bekende mes. Zoals je... Ja, zoals je als het ware haast een foto in een, uh, in een lijstje hangt. <laughs> zo, zo hou ik mijn uh, dromen vast. En um, nu zijn me dierbaar geworden. Nou, een hele concrete droom. Je dromen heb je leren accepteren, maar niet het blind zijn. Ik heb de laatste tijd dat ik het leven als blinde eerder lastiger ben gaan vinden. Dan in het begin. Nu onderga ik af en toe wel dat er een lichaamsdeel weggesneden is van mezelf. Dus ik leef met een amputatie. Heimwee naar beeld. Bij tijden weilen of komt het mij? Opeens dan tranen. Van het gemis. Heel bewust voelen dat het zicht ontbreekt. En heel duidelijk een verlangen naar dat wat geweest is. Dromen leg je soms precies dezelfde route af als overdag, maar dan in beeld. Overdag zijn er de echo's en geluiden die in elkaar overlopen als waterverf. S'nachts keer je terug naar dezelfde plekken en is alles haarscherp. Je leeft in twee werelden. De wereld waarin ik leef heeft voor mij af en toe on onwerkelijkere vormen dan de wereld waarin ik s'nachts weer terechtkom. Gedurende de nacht weet ik wel dat ik uh, in uh, evenwicht ben... met mijn eigen omgeving. En ik denk, vannacht trek ik weer mijn wandelschoenen aan... en ik begeef me vannacht eens weer uh, naar Roma... of ik ga vannacht eens weer naar, uh, naar de zee... of ik ga op reis. Of uh, die, die behoefte, dat avontuurlijke... Ja, die is natuurlijk wel gebleven. En uh, ja, dat compenseer ik dan deels in mijn dromen. Plots werd gemaakt door. Katen Kabeer. Chris Baijema. Bente Hamel. Stefan Heidendaal. Esma Linneman. Chitske Musche. Jennifer Pettersen. Rosper de Roos. Jair Stijn. Laura Stek. Stef Visjager. Sharon de Vries. Hannes Walraven. Techniek was in handen van Alfred Koster. En met dank aan componist David van Zon... voor de in zijn dromen gecomponeerde muziek... waar u nu naar luistert. Ja. Plots werd mede mogelijk gemaakt door het Mediafonds. Kijk op onze site om een reactie achter te laten... of de verhalen nog eens te beluisteren. vpro.nl en we zoeken ook nieuwe verhalen. Uw persoonlijke verhaal voor het thema praktische oplossingen. Heeft u ooit een briljante oplossing bedacht voor een probleem... waardoor u uiteindelijk steeds verder in de problemen kwam? Stuur uw verhaal naar plots.vpro.nl. Zo dadelijk Bureau Buitenland met Harm Ede Bortje. Volgende week op dit tijdstip Studio Itzerda. En volgende maand een nieuwe plots... die valt op eerste kerstdag makkelijk te onthouden. Het thema, Chris, thuiskomen.